Er waren eens een koning en een koningin die geen kinderen hadden. En daar waren ze heel bedroefd over. Maar eindelijk, na vele, vele jaren, werd er toch nog een dochtertje geboren. En dat werd maar een geweldig feest natuurlijk. Alle feeën uit het land, er waren er zeven, waren ook uitgenodigd. En van elke vee kreeg het prinsesje een goede gave cadeau. Het feest was in volle gang toen er een hele oude, kromme vee binnenschreed die niet was uitgenodigd. Niet expres hoor, maar iedereen was haar al lang vergeten. Zij had zich al meer dan vijftig jaar niet laten zien. Iedereen dacht dat ze al lang dood was of betoverd. De koning liet vlug een stoel voor haar bijschuiven aan de feestelijk gedekte tafel. En na enige harrewar. ...was er voor het oudje toch ook een feestmaaltijd georganiseerd. Ziezo, dacht de koning. Dat is ook weer geregeld. En nam een fikse hap van een sappige persik. Maar het was helemaal niet geregeld. Het oudje was kwaad dat er niet op haar gerekend was en mopperde. Mm, het is me wat moois. De oudste vee van het land en gewoon vergeten. Maar ik zal ze wel krijgen. Reken maar. Nu hoorde een van de jonge feeën wat de oude boze vee zat te mopperen. En ze dacht... jongen, als daar maar geen narigheid van komt. En ze verstopte zich achter een gordijn. En wachtte af tot de boze oude vee zou spreken. Als het oudje dan kwaad in de zin had, kon zij er misschien nog iets aan doen. Het spijt me voor het lieve prinsesje. Maar zij zal zich in de hand prikken aan een spoel van een spinnenwiel. En daarna sterven. Oh, God oh. Nee, oh. Ja, deze vreselijke gave die het hele feestgezelschap sidderen van schrik. En iedereen huilde van wanhoop en verdriet. Maar toen kwam de zevende vee achter het gordijn vandaan en sprak luid op. Stil, stil beduigt u allemaal. Wees gerust, koning en koningin. Uw dochter zal aan zo'n prik niet sterven. Maar ze valt slechts in een diepe slaap die honderd jaar zal duren. Waarna een koningszoon haar zal komen wekken. Nu wilde de koning natuurlijk zien te voorkomen dat de prinses zich zou prikken aan een spinnenwiel. Hij verbood iedereen in het hele land om te spinnen of een spinnenwiel in huis te hebben. Maar toen de prinses 16 jaar geworden was, werd het heel gevaarlijk. Op speurtocht door het geweldig grote buitenverblijf van de koning, vond ze hoog in de toren een klein kamertje waar een oud vrouwtje zat te spinnen. Dag vrouwtje, wat doet u daar? Ik ben aan het spinnen, lief kind. Oh, dat lijkt me leuk, zeg. Hoe doet u dat? Mag ik het ook eens proberen? Ja hoor, kind. Ga je gang maar. Ja, en toen ging het fout. De prinses wilde het allemaal veel te vlug doen en prikte zich prompt aan de spoel. Au! Oh. Riep de prinses en ze viel, zoals was voorspeld door de boze vee, bewusteloos neer. Het oude vrouwtje kreeg de schrik van haar leven. Hey. Geluk, tulp, kom vluchten. De koning kwam met een vaart aanrennen. Maar toen hij de prinses zag liggen naast het spinnenwiel, wist hij dat hij te laat gekomen was. Hij liet onmiddellijk de goede vee bij zich komen. Goede vee, het verschrikkelijke is gebeurd. Wat moet ik nu doen? Niets, majesteit. Ik kan het de prinses alleen wat prettiger en makkelijker maken bij het ontwaken na honderd jaar. ...en de goede vee raakte iedereen in het paleis aan met haar toverstafje... ...en ze vielen allemaal in een diepe slaap. En ook Poefje, het lievelingshondje van de prinses. <middels> Na verloop van honderd jaar was de zoon van de koning die toen regeerde... ...in de buurt op jacht gegaan en hij ontdekte de toren van het kasteel. Hé, hey, wat zijn dat daar voor torens? ...boven het dichte bos daar in de verte, op een jachtmeester. Ik weet het niet precies, Hoogheid. Maar het is een oud kasteel waar de vreemdste verhalen over rondgaan. Wat voor verhalen? Het moet toch spoken, Hoogheid. <haha> spoken bestaan niet, beste kerel. En dat is nog niet alles. Zo? Er wordt ook verteld dat alle toveraars uit het land ter wilde feesten houden. Toe <hijen> maar. En er wordt zelfs gefluisterd dat er een reusachtige menseneter woont... ...die <hijen> alle kindertjes die hij maar grijpen kan, opeet. En niemand kan hem vangen... Want alleen hij kan door zijn reuzenkracht zich en weg banen door het ondoordringbare oerwoud om het kasteel. Nou, dat zou ik nog wel eens willen zien. Ik ga proberen het kasteel te bereiken. En een knapperd die me tegenhoudt. De vermetede prins ging op weg en vocht zich met veel bravoer en weg door de groene gordel, vol dicht struikgewas en scherpe drum. Wonder boven wonder lukte het... en stond hij voor het bordes van het kasteel. En wat hij daar zag... deed hem bijna van schrik verstijven. Overal om zich heen... zag hij lichamen van mensen en dieren... die allemaal dood schenen. Niets bewoog. Er heerst een benauwende stilte. Voorzichtig naderde hij een soldaat... die doodstil op het bordes zat. En toen hij vlakbij hem was... wat hoorde hij daar? Nee. Nee, maar... De kerel slaapt. Ze slapen allemaal. De mensen, de dieren. Alles. En het is midden op de dag. Zoiets geks heb ik nog nooit gezien. De prins holde van de een naar de ander. Totdat hij in een geheel vergulde kamer met een prachtig praalbed kwam. Waarop de prinses lag. Zijn mond viel open van verbazing. Zoiets moois had hij nog nooit gezien. Voorzichtig sloop hij naar het bed, boog zich toen langzaam over haar heen en kuste haar. Oh, waar ben ik? ik? Ik ben in slaap gevallen, geloof ik, maar. Hé, hey, Wie bent u? Ik. Ik. Uh... Ach, natuurlijk. U bent het, mijn prins. Wat hebt u lang op u laten wachten? Als ik eerder van u geweten had, was ik veel eerder gekomen. Maar Dat kan ik u verzekeren. U, u bent mijn droomprinses. Wat zeg ik? U overtreft mijn stoutste dromen. En u bevalt mij ook uitstekend. Rijk mij uw hand. Ik heb nu lang genoeg gerust. In de hofkapel werd het prinselijk paar zonder dralen in de echt verbonden. En de prins en zijn doorenroosje, want zo werd de prinses genoemd nadat ze honderd jaar verborgen was geweest in een woud van deurenstruiken, leefden nog, nog lang en, lang en gelukkig. gelukkig. Juist.